Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De meeste gemeenten zijn bereid vluchtelingen op te vangen of daar in elk geval over na te denken. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS in samenwerking met de regionale omroepen. Van de ondervraagde gemeenten is 43% zonder meer bereid asielzoekers op te vangen. 4% weigert. De andere gemeenten laten hun bereidheid afhangen van de wensen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De meeste gemeenten geven aan dat ze genoeg plekken hebben om asielzoekers te huisvesten... maar bij een kwart is dat niet het geval. De Syrische president Assad zegt dat het Westen het vluchtelingenprobleem helemaal aan zichzelf te wijten heeft. In een interview met Russische media zegt hij dat in de Syrische burgeroorlog... veel Westerse landen terreurgroepen als IS en Al-Nusra steunen... waardoor veel mensen op de vlucht zijn geslagen. Assad voelt zich daarom niet verantwoordelijk voor de burgeroorlog en de exodus die aan de gang is... Volgens hem had het Westen-IS al lang kunnen vernietigen. Rusland steunt het Syrische regime openlijk... en de media die meedoen aan het interview staan ook dichtbij de Russische overheid... of worden daardoor gecontroleerd. In Vlaardingen zijn sirenes afgegaan om mensen te waarschuwen... tegen de rook van een brand in een bedrijfspand. Boven het centrum van de stad hangen dikke rookwolken... en er wordt onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Door de rook rijden er geen treinen tussen Schiedam en Maasluis. De brandweer waarschuwt dat mensen uit de rook moeten blijven en hun ramen en deuren gesloten moeten houden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Vijf steden gaan de strijd aan om de Olympische Spelen van 2024 binnen te slepen. Het zijn Los Angeles, Budapest, Hamburg, Parijs en Rome. In september 2017 wordt duidelijk welke stad de Olympische Spelen mag organiseren tijdens een speciaal congres in Lima. En het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanavond vanuit het zuiden een aantal stevige onweersbuien, soms ook met zware windstoten. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij de afrit Buntschoten drie kilometer file door een ongeluk. En op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer, vier kilometer. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. De rechterrijschok is dicht.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Nou, oh trouwens, ik heb net post gehad. Want ik stuur elke dag een verhuisbericht... Ja, en dan stuurt de PTT mijn post altijd s'avonds. Daar heb ik een soort deal mee. Even kijken wat dit is. Gratis. Gratis. Zendt mij gratis. Ha, Halskolje. Knip deze bon uit. Even kijken hoor. Geachte mevrouw Kaanderen, bij honderdduizenden mensen in Nederland viel de afgelopen weken onze dikke gids weer met een doffe plof op de deurmat. Al deze mensen kunnen zich weer verheugen op een enorm assortiment actuele wintermode en de nieuwste gebruiksartikelen en tegen vaste prijzen. Zes maanden lang. Geen doffe plof op uw deurmat, mevrouw Kaanderup... die aankondigt dat de nieuwe dikke gids is gearriveerd. Dat betekent voor u dus geen rondwandeling... in Nederlands Rijksgesorteerde Warehuis thuis. U heeft dan ook al enige tijd geen belangstelling meer getoond... voor het comfortabel winkelen thuis. Mevrouw Kaanderup. <lacht> en dan kunnen wij u, mevrouw Kaanderup, toch moeilijk rekenen... tot onze vaste klantenkring. Jammer. Net nu onze catalogus zoveel exclusieve nieuwtjes bevat, mevrouw Kaanderup... die wij u eigenlijk niet willen onthouden. U mist op deze manier door uw eigen domme schuld de verschillende soorten van luxe en gemak... die andere Nederlanders wel ten deel zullen vallen. Stom en onhandig voor u, mevrouw Kaanderup. Ja. Nee, nou ja. hierop. U kunt bij ons vele tientallen gulders goedkoper winkelen. Wij brengen alles netjes bij u thuis. U krijgt bij elke bestelling een prachtig goudkleurig halskoolje-cadeau. En wat doet u, mevrouw Kaanderup? U raakt uw goede geld liever kwijt aan malefiede oplichters in uw eigen woonplaats. Nou ja. U, la u laat ons gewoon met onze spulletjes zitten, mevrouw Kaanderup. Weet u wat, mevrouw Kaanderup? U bent ons helemaal niet waard. Wat denkt u eigenlijk wel, mevrouw Kaanderup? Dat we u eeuwig met ons goede goed achterna blijven lopen. U heeft trouwens nog nooit echt interesse voor ons getoond, mevrouw Kaanderup. Nog nooit heeft u één normale bestelling geplaatst. Kleren wij. Nou ja. Hierop. Nee. U kunt het daarom voortaan bij ons wel vergeten, mevrouw Kaanderup. Nepartiest, nou ja. Dat hier, mevrouw Kaanderup, dat hangen wij dus mooi zelf om. En mevrouw Kaanderup, mevrouw Kaanderup, al bestelt u bij ons voor honderdduizenden guldens, mevrouw Kaanderup. U krijgt van ons geen onderbroek meer, mevrouw Kaanderup. Geen sok, mevrouw Kaanderup, geen knoop, mevrouw Kaanderup. Het mevrouw Kaanderup is mevrouw Kaanderup uit mevrouw Kaanderup. Het gaat u goed, mevrouw Kaanderup, u hoort nooit meer van ons. Mevrouw Kanderup? Ja, mevrouw Weekamp, U ligt er bij ons helemaal uit. Ja, dat heb ik begrepen uit uw brief. Uh, mevrouw Weekamp. ik wist niet dat, het u, dat u dat allemaal zo precies bijhield... wie er nou wat bij u kocht en zo en hoeveel. Ja, mevrouw Kanderup, dat zit allemaal bij ons in de computer. Ja, mevrouw Weekamp. <lacht> nou ja, ik heb ook inderdaad nooit zoveel bij u besteld. Het is ook wel zo, ik heb alleen ooit een keer... Uh, maar ja, zo'n ding, hoe heet dat? Zo'n, eh... Uh... Nou ja, hoe heet dat bij u besteld? Nou ja, ik dacht, andere dingen kan je wel gewoon in de winkel komen, maar dat vond ik een beetje opvallend, dus ik dacht... Nou, uh... ja, maar ja, trouwens, nou kan ik u toch spreken, mevrouw want dat heb ik u al die tijd al willen zeggen. Dat ding, dat vreet, batterijen. Ja. Nou, ja, u zit er nog om te lachen. Nou ja, ik maak er nou ook wel een grapje over, min of meer, maar ik vind dit toch niet leuk, zo'n brief. Ja, daar zit ik nu echt niet op te wachten. Weet ik, bedoel... Nee, ik bedoel, misschien ging ik mijn hele leven nooit meer iets... bij die hele mevrouw je kan kopen. Maar dat je, als je dan zo'n brief krijgt... ga ik morgen gelijk in die katalen gaan zitten kijken. Wat ik allemaal mis, dat. <lacht> ja, dat is misschien kinderachtig. Maar dat is net zoiets... Ah ja, dat kent je wel. Dat is, net, dat is net zoiets dat je bijvoorbeeld... Uh... Nou, ja, nou, ja nou, nou, bijvoorbeeld, je woont bijvoorbeeld in Groningen, noem maar even wat. En uh, nou, je bent nou nog nooit bijvoorbeeld, nou, noem eens iets lulligs in de buurt, uh, weet ik het, uh, nou, ja, uh, Zuid-Laren of zoiets ben je geweest. Zuid-Laren, dat, ja, dat trek je nou gewoon niet, weet je, want je. Je woont tot 30, 40 jaar in Groningen en Zuid-Laren. Je hebt nou nooit eens een keer gedacht, kom jongens, we gaan eens een keer zo op een zondagochtend gezellig naar Zuid-Laren. Nee. Zuid-Laren, weet je. Je weet niet eens waar Zuid-Laren ligt. Je hebt ook geen familie of vrienden in Zuid-Laren. Zo dom je het, het hele Zuid-Laren, weet je? Oh. Ja, die hele beer en botje erbij weet je, bij wijze van spreken, ja, weet je wel. Ja, ja, weet je wel. Nou, nou, en dat kan heel lang goed gaan, dat kan de een mensenleven dan kan het goed gaan... ...totdat er een keer iemand aan de deur komt, een ambtenaar of zo, die komt er binnen en die zegt... Uh... ...ja, het spijt me heel erg, mevrouw, meneer, maar u mag nooit meer naar Zuid-Laren. Ja. Ja. Nou, dat is precies hetzelfde. Ga je diezelfde nacht nog, ga je stiekem naar zuid -Laren. ga je kijken. Wel, in het hele zuid waarschijnlijk gewoon niks te doen is, weet Kijk, dit is er ook waarschijnlijk met dat goudkleurige kon zie je. Klerenwijf. <lacht> ah, rotwijven, denk ze wel. Weet je, het is, het is net zoiets, nou, nou ik nou ja, ze? eigenlijk wel wat dan. Nee, nee, weet je, het is net zoiets, weet je, vroeger op school, weet je, hadden wij het over, die, uh, over de Bijbel, weet je, over het Oude Testament, en dan komt op een gegeven moment, hoe heet hij van die berg af? Uh, hoe heet hij nou, Mozes? Ja, Mozes, nee, ik wil zeggen Job, maar dat is met die van. Nee, Mozes, weet je, met die, uh, met die tien geboden, weet je, hadden ze nog geen papier, dat hij het helemaal in die tegels zitten timmeren helemaal zo. Ja, op zich, op zich wel slim, maar ik zat later te denken, nou ja, het waren tien regels, dat had hij veel makkelijker gewoon even uit zijn hoofd kunnen leren. Maar goed nou ja, nou ja, ja, dat moesten wij ook, nou ja. Goed, nou ja. Maar goed, dat heeft er ook niks mee te maken. Ja. Nou ja, dat heeft er ook weer niks mee. Hij vond het misschien gewoon interessant. Nou, dat weet ik ook allemaal niet. Dat... He, maar in ieder geval wat ik zeg. wel nou, kijk, weet je wat ik zat te denken? Voordat hij van die berg afkwam, kwam... was er volgens mij op de hele wereld nog helemaal niet zoveel aan de hand. Weet je, er waren nog niet zoveel mensen. Nou, en die mensen die er waren... Ja, die waren gewoon een beetje nog onnozel, die hadden er nooit van, van straaljagers en oorlogen en communisme en gaat in de ozenlaag gehoord, die wisten niet eens dat ze een ozenlaag hadden zijn, dat ze er een gat in konden krijgen, ja. Nee, joh, die zaten volgens mij gewoon een beetje bij een kampvuurtje onnozel zich een beetje te schurken zo, een beetje, een beetje te kijken zo, een beetje, zo, weet je wel, een beetje, daar. Ah. Nou, en dan kwam er weer eens een buurman langs, hallo. Nou toen we alweer een konijn gaan vangen of zo. Nou, en dan gingen ze met z'n allen. Gingen ze, gingen ze een uh, gingen ze konijn vangen of zoiets, weet je wel. Ja, achter de konijn. Of ze liepen om een gouden kalf heen te dansen. Maar als dat nou het ergste is, dat ving nou aan wel gezellig. Ik bedoel, hè? Wat is daar nou mis mee? Dus in principe hadden die mensen niks kwaads in de zin. Die wisten niet eens wat, wat jatten was of wat overspel was. Ze wisten niet eens hoe het moest, bij wijze van spreken. Nou, nou, wat gebeurt er dan? Komt Mozes even eigenwijs van die berg af? Met die, met die regels? Wat die mensen allemaal niet mogen. wat er allemaal verboden is? Nou, er staat er bijvoorbeeld op, uh, gij zult niet stelen. Nou, moet je zien, de volgende dag was iedereen alles kwijt. Echt waar. Echt waar. En dat is allemaal de schuld van mevrouw Weekamp. Ja. Komt het nog eens een keertje dunnetjes overdoen. Klerenwijs. Ah, zo kwaad en horen rot wuiven, denken ze wel. Sorry, je... Ah, zo goed. Ah, zo. Uh, single album komt aanstaande vrijdag uit. De 18e dus nieuwe album van de Common Linnets. En uh, daarvoor hoorde u U2. Song for Someone. En dat was hun nieuwe single. En daarvoor natuurlijk weer gewoon een hele leuke conferentie van Brigitte Kandorp. Jawel, gezellig allemaal. Uh, ja, alle onderdelen van het programma zijn een klein beetje opgeschoven. Dat had ik u al verteld. Ze uh, is hard onderweg. Dus het nieuws komt eraan. En ook, ook het recept komt eraan. Komt allemaal goed hoor. Maar uh, het duurt even iets langer dan normaal. Het is 5 seconds of summer. Fly away. Johooo! Hey, hey, hey, hey. The cracks in the sidewalk. I'm over all the small talk. Dat kunnen we vergeten. Die is wel voorbij. Kijk, ik ben naar buiten. En uh, dit nummer heet Fly Away. Nou, de zomer is weggevlogen. Ja, dat kunnen we wel leuk. zeggen. We hebben straks ook nog de vinyljaren natuurlijk, jongens. Met uh, weer een prachtig classic album uh, van Sergio Mendes en Brazil 66. Ja, een beetje de tegenhanger tegen de vinyl 50, hè. Want uh, als je weet wat er op nummer 1 staat deze week. Oeh, oeh, oeh. Wordt weer stof uit je oren. Maar goed. Um, oh. I am the god of hellfire. And I bring you fire. I'll take you to burn. Crazy world of Arthur Brown. Heftige plaat uit de jaren 60, The Crazy World of Arthur Brown. En dat doen we dat heette Fire. En dit is Dave Essex, David Essex. Yeah. Gonna make you a star. Ja, als ik zie, het wordt lichter jongens, het is gestopt met het regenen. Maar, god! Hé, oh, oh. hey, de zon begint ook Nou We lopen dit allemaal. Zullen we dat nog mogen meemaken. Nou, nog één plaatje en dan gaan we ons opmaken voor het regio nieuws. Want het is intussen binnen en... Uh, u krijgt ook het recept nog natuurlijk, ja. Maar dat komt allemaal iets later, ja. Dat komt gewoon door allerlei toestanden, Ach ja, dat heb je nou eenmaal. Uh, nog eentje. Crosby, Stills, Nash en... Nee, niet Young, die zit hier nog niet bij. Crosby, Stills en Nash van het allereerste album van deze drie gasten. Marrakesh Express. Connect the world through the sunset in your eyes. Juggling the train through clear Moroccan skies. Bugs and pigs and chickens called. Animal carpet wall to wall. American ladies fight. From the edges of my mind Had to get away to see what we could find Hope the days that my ahead Bring us back to where they've led Listen up to what's been said to you Don't you know we're riding On the Marrakesh Express Don't you know we're riding On the Marrakesh Express They're taking me to Marrakesh All on board Just to take you there. I smell the garden in your hair. Take a drink and gas a blank of the train to Casablanca, blowing smoke. Blowing smoke rings from the corners of my my my my mouth. Gold coins hang in the air. Charming cobras in the square. Strike your levers; we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding?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 Lekker, hè? Crosby, Stills, Nash en Young van het allereerste album van uh, deze drie gasten. U weet allemaal hoe het afgelopen is. Uh, drie legendarische muzikanten. Afkomstig uit de Birds en uit de... Uh, God, Buffalo Springfield, ja ik was heel heet, die bent ook weer. Buffalo Springfield, dat was uh, Stefan Stils en natuurlijk Graham Nash uit de Hollies. En uh, die kwamen bij elkaar door, uh, nou ik geloof ook onder andere door een gemeenschappelijke vriendin. Joni Mitchell had daar een dikke vinger in, volgens mij, dat die gasten elkaar ontmoeten. En um, ja, nou, zo kwam het allemaal. En zo ging het allemaal maar goed. En ze prak, maakten een prachtige LP. En um, met, met onder andere dit erop. En Sweet Judy Blue Eyes, opgedragen aan Judy Collins. Nou, heel mooi allemaal. En uh, ja, ze is intussen gearriveerd, dames en heren. Helemaal heigend, en, Nagehijgend, zit ze maar. Van het rennen. Van het rennen en het, rennen en en het vliegen. En, en ja, dat heb je nou helemaal soms wel eens als het niet allemaal loopt. Dus het lopen moet. Maar goed. Uh, oh, dat was nog een staartje. Nou, oké, okay, hier komt het dan. Lang verwacht en toch gekregen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Leerlingen van het Mendel College besloten om in actie te komen voor uh, de grote groep vluchtelingen. En hebben zich de afgelopen dagen ingezet voor deze groep. Omdat ze op school dagelijks merken dat sport verbroedert... zijn, we in, zijn ze in overleg met het uh, COA op het idee gekomen... de vluchtelingen in asielzoekerscentra te voorzien van sport- en spelartikelen die in een goede staat verkeren en direct bruikbaar zijn. Ze hebben de school opengesteld voor een inzameling. Leerlingen, ouders en docenten brachten tassen vol sportartikelen... en spelletjes naar de school. Afgelopen zaterdag zijn de spullen naar het inzapelpunt... van het Koaan-Alkmaar gebracht. Familie, vrienden, bekenden en fans... Kunnen vandaag afscheid nemen, konden vandaag afscheid nemen van de... Vorige week overleden schrijver Joost Zwageman. En dat kon in het kerkgebouw De Duif aan de Prinsengracht in Amsterdam. Het publiek komt tot half twaalf terecht om de schrijver een laatste groet te brengen. Zijn kist was hierbij gesloten. Padplaatsen Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijkaan hebben een identiteitscrisis. Ze weten niet meer waarom de toerist juist hun een bezoek moet brengen. Dit probleem willen ze vanavond gezamenlijk gaan aanpakken. Om acht uur is er een uh, discussiebijeenkomst in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Wilt u meepraten? Dat kan. De entree bedraagt dan 2 euro. Voor de ABC-vrienden is de entree gratis. Heeft u opgroeiende kinderen? Grote kans dat Frozen plaats heeft moeten maken voor zwaardige schut... De tekenfilmserie Pokémon. Flippo's, games en kaarten. Wie echt een verpletterende indruk wil maken op het schoolplein... heeft ze allemaal. De hoofddorpse Monique begrijpt de rage maar al te goed... en heeft een jongetje uit een bijstandsgezin... vandaag de dag van zijn leven bezorgd. Pikachu! Pikachu! <laughs> Het jongetje uit nieuw vennep van zeven jaar viel op school buiten de boot. Hij komt uit een bijstandsgezin en dan hebben Pokémonkaarten niet echt een prioriteit. Monique uit Hoofddorp trok zich dat zo aan... dat ze een inzamelingsactie begonnen is voor het buitenbeentje. Resultaat! 400 Pokémonkaarten uit alle hoeken van Nederland. Niet verkeerd als je bedenkt dat je voor een pakje in de speelgoedwinkel vijf euro betaalt. En dat is voor een dergelijk gezin een dag eten. De jongen om wie het allemaal ging, werd vanmiddag verrast gera en straalde uh, uit al zijn poriën. En terecht. Mooie actie. En uh, tot slot het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt en er zijn perioden met regen. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks 18 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot flinke buien. De zuid- tot zuidwestenwind neemt flink in kracht toe naar hard tot stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8 en de temperatuur daalt dan naar 14 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het komt ook nog steeds tot buien. De zuidwestenwind is krachtig tot hard aan zee, windkracht 7. En de temperatuur stijgt naar 17 graden. En vandaag, eh, vanaf vandaag, eh, of eigenlijk al vanaf gisteren natuurlijk, zijn we ermee begonnen met Imka, het liedje van de sidekick. Of de keus van de dame die met mij samen dit programma presenteert, of ons samen dit programma presenteert. En vandaag is het anders dan natuurlijk, ja, en dat is te horen. <lacht> <Yo>. <lacht> waarom dit nummer? Want dat willen we dan altijd wel even weten. Waarom, waarom dit nummer? Waarom? Waarom? Uh... Nou, ten eerste omdat ik uh, best wel een enorme fan ben van Within Temptation. Yeah. En ten tweede vind ik de combinatie tussen Sharon en uh, Tarja... de voormalige zanger van Nightwish, uh, geweldig. Okay. En ik vind het nummer mooi. Ja, is het ook. What Goed. About Us. What About Us, wel Paradise, dat is de officiële titel. What About Us. Ja. We gaan eten. Ja. Zometeen echt, maar... Met volle man praat is niet. Nee, zo. dat mag niet. Dat nee, mag niet. Nee, nee. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com zandvoort Zandvoortlunch Ja, en vandaag hebben we gekozen voor een Siciliaanse pasta met tonijn. En daarvoor heeft u nodig twee tenen knofleuk een schaal tomaten van ongeveer een pond één aubergine 300 gram penne Drie eetlepels olijfolie, uh, 320 gram tonijnmoot in olijfolie, uh, uh, uitblik. Drie eetlepels rozijnen en 15 gram basilicum, verse. Even voor de duidelijkheid. Snijd de aubergine in blokjes, de tomaat in stukjes en de knoflook fijn. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking betra. Verhit ondertussen de olie in een koekenpan en bak de aubergine twee minuten. Voeg de knoflook toe, schep de tomaten door en bak nog vijf minuten. Voeg tot slot de rozijnen en de torijn toe en verwarm dit allemaal nog 1 minuut door. Schiet de pasta af en schep deze door de groenten. En voeg tot slot de blaadjes van de basilicum, peper en eventueel wat zout toe. Schep de pasta in diepe borden en een variatietip voor degenen die ervan houden. Uh, voeg een uh, handjevol zwarte olijven toe. Uh, gesneden. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik oh, hou niet van olijven. Ik wel. Nou, als je het thuis maakt, dan moet je, dan moet je twee versies maken. één zonder en één met. Nou, dan zet ik toch gewoon een bakje olijven bij, bij, mij, bij mijn bord weer. Oh, ja, dat en dan kan... roer ik ze er dan door. Ja, dat kan ook. Ja. Niet zo moeilijk. Nou, u kunt het recept natuurlijk nalezen op onze Facebookpagina, dames en heren. www.facebook.com Ja, ik, ik zet het er zo op. Ja, het komt <laughs> er zo op. Het stond ook na de uitzending. Ja. Uh, wat zei ik nou? www.facebook.com Schuine streep of Zandvoort luncht. Niet CFM lunch doen, want dan kom je nergens. Zandvoort luncht gewoon. Dat is hem. Dat is hem. En uh, dan kunt u vanavond lekker eten. Dat klinkt best wel lekker. Ja. Nou, je krijgt wel pasta met nee, een iets andere variant, maar het wordt wel, uh, wel pasta. Oh. <laughs> nou, oké, okay, we zullen het zien. in ieder geval, nou, oké, okay, uh, we gaan nog even de laatste plaatjes draaien, totdat het twee uur is, dames en heren. Het is een beetje anders gelopen dan gebruikelijk, maar goed, het uh, is allemaal weer goed gemaakt. U heeft het nieuws gehad, u heeft het liedje van de sidekick gehoord. Uiteraard. En u heeft het, het recept, en uh, nou ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Hey. En straks gaan we naar de vinyljaren. Ik was een beetje laat. Ja. Ja. Maar ja, je had belangrijkere dingen te doen. Hè? Even. Ja. Ja, komt wel eens voor zo af ja. en toe. Goed, nou, muziek! Het is maar net wat een stommeling geloofd. Michael McDonald's. What a fool believes. Een stommeling gelooft. Ja. Nou, dan moet die stommeling dat maar zelf weten. He? Zo, is zo is dat. Nou, we hebben nog een paar lekkere platen voor u klaarstaan. Onder andere de volgende. Dat is ook zo'n heerlijke plaat. Uh, waar je een beetje op kan dansen en zo lekker op kunt bewegen. Want dat is een heerlijke plaat. Dat was de vorige ook trouwens hoor. Ja, dit blijft een, een, een, een, toch op het toch ogenblik een favorietje van me, hoor. Babyface. Ik vond hem altijd al fantastisch, maar hij heeft een nieuwe. En dat is dit nummer We've Got Love. En ik vind het te gek. Lekker. Yeah Als je nou niet zo'n fan van hardrock en metal bent, <laughs> wordt het afzien van de teken. Mag het ja, En voor de liefhebbers, radioharder. Ja. Ja, voor de echte liefhebbers wordt het straks eh, gewoon opendraaien die knop, hoor. Want... Oh. Maar ja, voor de andere mensen die dat niet zo leuk vinden, hebben we een hele leuke. Uh, heel leuk classic album. En dat is vandaag van Sergio Mendes en Brazil 66, om een beetje tegengas te geven. He, dus uh, het wordt weer heel gevarieerd straks is, uh, na twee in de vinyljaren. Met uh, de top drie natuurlijk van de vinyl 50 en de nieuwe binnenkomers. En ons classic album. Nou, dit wordt de laatste voor vandaag, althans wat de lunch betreft. Dexy's Midnight Runners. Come on, Eileen. Van Metal Hout Eileen straks die radio harder. Woo! She's Midnight Runners. Zo heet het gezelschapje. Of heette... Uh, het zal al niet meer bestaan natuurlijk. Uh, dat heet Come On Eileen. En het was in de jaren 80 een grote hit. Of was het de jaren 70? Maar dat werd ik al niet meer. Ach, maakt het ook uit. Het was in ieder geval een grote hit. En daar ging het wel om. En dat was onze laatste plaats vandaag. Ja, dat ook dat nog eens een keer. Hé, hey, foutje. Oeh, wat zie ik nou weer? Foutjes. Oeh. Dat is een mooi verhaal, dat blauwe vakje wat er staat. Prachtig verhaal. Oké, okay, we gaan maar uh, even kijken wat gaan we gaan doen. Oh ja, we gaan naar het nieuws in het weer van twee uur. Dit was Zandvoort Lunch voor deze woensdag de 16e. En morgen ben ik er weer, samen met Dolly. En vrijdag uh, ben ik er niet, met dit programma. Dan doet Charles samen met Toet. toet, toet, toet, toet. En uh, we hebben ook vrijdag natuurlijk weer Zandvoort draai door. Dan ben ik er weer. Maar oké, okay, ja, dat hebben we allemaal een beetje zo onderling met elkaar geregeld, nietwaar? Goed, eh, nou, eh, even een broodje en eh, hup, naar de vaniljaren. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.